Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt geen vrolijke coronapersconferentie morgenavond. Demissionair minister De Jonge zegt dat er vanwege alle besmettingen stevige maatregelen nodig zijn. Het OMT adviseert om de horeca, niet-essentiële winkels, pretparken en musea om vijf uur te sluiten. Ook zou het hele onderwijs open moeten blijven, dus inclusief de mbo's, hogescholen en universiteiten. Je hoort politiek verslaggever Ardi Stemmerding. Ik denk dat het belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Echte duidelijkheid is er pas morgen. Wat we nu horen zijn adviezen van het OMT. Soms is het kabinet wat strenger in de uiteindelijke keuze, soms wat minder streng. En de echte knoop die hakken ze pas morgen door in de minister. En morgenavond horen we dus meer over de maatregelen bij de coronapersconferentie. In Amsterdam zijn bij een fouilleerproef meer dan 100 wapens, vooral messen, in beslag genomen. Vijf weken lang zijn mensen er preventief uitgeplukt en gefouilleerd. Burgemeester Halsema is tevreden en wil volgend jaar door met de wapencontroles. En dan de provincie Limburg. Die staat nu bovenaan het corona-brandhaardenlijstje. Nergens in Europa zijn zoveel coronagevallen als in Limburg. De afgelopen twee weken testen meer dan 22.000 inwoners positief. En dat komt neer op één op de 50 Limburgers. NEC-supporters hebben een blauwtje gelopen bij de politie. Ze hadden tientallen gebakjes laten maken met het clublogo om sorry te zeggen voor de rellen rondom de wedstrijd NEC-Vitesse van vorige maand. Vandaag zouden de taartjes worden aangeboden, maar de politie kwam op het laatste moment niet opdagen. Supporter Adrie vindt daar wat van. Nou ja, weet je, ik denk dat de, de gewone politieman uh, het heel erg gewaardeerd had. Het is gewoon jammer dat uh, van hogere hand... Uh, er werden op een gegeven moment allerlei restricties opgelegd, dit moest gebeuren, dat moest gebeuren. Ja, toen moesten de stewards weer bijgehaald worden en toen moesten weer het ambulancepersoneel aan het Rode Kruis. En toen moest het weer via NEC gaan en niet via de supportersraad. Volgens de politie probeerden de supporters er een heel media moment van te maken en daar hadden ze niet zo'n behoefte aan. Het weer, soms opklaringen, maar ook veel bewolking en wat buien. Morgen opnieuw grijs, regenachtig en een graad of zes. In de avond valt er in het oosten zelfs wat natte sneeuw. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De files zijn zo goed als opgelost. Nog wel file op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij de Afrit Nieuwveen. Je hebt daar tien minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...dat dit een uh, 12-inch... ...en hij was alleen maar op 12-inch te krijgen. Een nummer van New Order. Blue Monday. Alleen maar 12 inches, die kon je daarvan kopen. Uh, is voortgekomen uit Joy Division... ...was uh, nadat uh, Ian Curtis... ...in 1980 het uh, leven liet. En uh, toen besloten de voormalige... Een doorstart te maken met de nieuwe order. En een van de grootste hits was uh, namelijk dit. Nou, het is een beetje de laatste donderdag van de maand. Doen we een beetje de dansbare nummers? Pebbles! I'm giving you the benefit of the doubt. Don't give me no reason not to trust you. benefit, don't give me no This is ZFM. Sanford. for this nog een beetje de moderne uh, varianten van een beetje dance in uh, deze tijden. Ik geloof dat die al een jaar of 76 geleden uit is gebracht, deze van Pharrell Williams. En uh, dit is ook uh, misschien wel een uh, kraker als het ging om de dansploeger die we dan uh, destijds een beetje hadden. Toen het nachtleven nog het nachtleven was, want als uh, we het een beetje mogen geloven, dan staat er ook wel weer de, de nodige onheilstijden uh, te wachten de komende vrijdag. Dus laten we het dan nog maar even doen met de herinnering. Ook uit een fantastisch tijdperk met Gino Sosio. En try it out. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Frankrijk is een vijfde verdachte opgepakt in verband met het bootongeluk gisteren voor de kust van Calais. Daarbij kwamen 27 migranten om het leven. Het demissionaire kabinet overlegt op dit moment over nieuwe coronamaatregelen. Wat er gaat worden is nog niet duidelijk. In Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. De wetenschappers hebben nog niet vastgesteld of die besmettelijker is dan de nu bekende versies. Het weer vanavond en vannacht een paar buien. De temperatuur daalt naar net boven nul. Morgen waterkoud en dan wordt het niet warmer dan een graad of zes. RB en Funkband uit Maryland. Het is ook nog een tijdje huisgehouden in de jaren 80. Starpoint heette de band en dit was een van de nummers. Objective of My Desire. Ik geloof dat het zelfs een van de favorieten is van een uh, presentator op de zaterdagmiddag hier bij deze omroep. Tussen 2 en 5 kun je dat altijd horen. Uh, daarvoor, uh, voor uh, de nieuws en de hoofdlijnen van half zeven... hoorde je bijvoorbeeld Gino Socio en uh, Polly Carmen. in die Polly Carmen... dat was een man die nog ooit nog eens een keer deel uitmaakte van Champagne. Ken je dat de nummer? Een hit in 1982 die kant uit. Met Howe Daar oh, was hij de frontman van... En toen besloot hij in 1986 zelf nog een keer te proberen. Dat leverde hem alleen een beetje een floorfiller op, eerlijk gezegd. Anthony Malloy is een producer geweest, hè, maar hij heeft zelf ook nog uh, een aantal dingen gedaan. Met een band. En die band die heette The Camp. Daarom heette het ook Entry in The Camp. En dit was het eerste wat hij toen uitbracht. van een like. like. Keep me happy, you know what I like, let me love me It. I don't ever let you get away, no, you see I refuse to lose you, what would I do without you making me a promise, stay and stay, cause you know what I like, you can do it, you know how to do to me, you can do it, you know what I like. Coming down. I feel like in every pleasure you deliver. First you make my body shiver, then you warmly love me down. So you have to forgive me, but what you give me are the things you must know. I really like, I you. you should know how much I love you. There is no other who can make me back every night. But you know what I like, you can do know how to do it to me, you can do it, you know what I like. yeah, what I like, you can do it, yeah, do it to me, you can do it, you know what I like, yeah, never cried before, has any lover ever been, so always right on time, I'm so involved, so to begin, And everything I ever see als je dat op een gegeven moment nog eens een keer uh, terug uh, hoort dit. Uh, ook uit een periode dat we dus ergens op mijn bezig uh, waren... met de Jamaica Girls en On The Move. Ik zit dan op een gegeven moment te zoeken op Google. Wat krijg je? Natuurlijk plaatjes van uh, dames in... Ja, bikinis. hè? Jamaica Girls. Uh, het is bijna iets uh, vinden op het uh, internet wat niet te vinden is. Wat dat betreft uh, sluit dat heel mooi aan op het uh, programma wat hierna komt. Het uh, programma Alternative FM. Want daar is ook al iets met een uh, verdwenen filosoof die uh, iets nalaten. Uh, een muzikale nalatenschap, wat opnieuw eigenlijk uh, uitgebracht wordt door Frank Pont. Francis Alban Black, Daar kom je ook bijna niks uh, van tegen. Maar dat... hetzelfde geldt dus ook voor de Jamaica Girls. En uh, Anthony in the Camp met What I Like, die hoorde je daarvoor. Het is uh, bijna aan het eind van deze standwoord. Draait door live. Het is een beetje een, ja, min of meer een, een, een beetje een snel programma... als het gaat om de muziek wat erin zit. Vorige week had ik uh, Drive My Love van dit uh, fijne tweetal... En dit is volgens mij het eerste echte grote hit wat, wat ze hebben gemaakt. Hoewel, nou, het is niet helemaal waar, heb ik hem laten vertellen. Maar um, het is een duo en hun invloed was nog jaren daarna nog goed merkbaar. Ik heb het over René Moore en Angela Winbush. En die René Moore, dat is geen familie van Wendy. I'll be good, tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna gaan we gewoon vrolijk verder met de FM. En om 8 uur een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, mensen. Dus die radio mag je wat mij betreft nog wel even aanlaten tot een uur of... Wat is het? Tien. Bovendien in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Uh, zo dadelijk. Twee hiphoppers. En dat zijn uh, Rens en Chris. Dus na zeven uh, gaan we gewoon verder. Maar dan wat met de alternatieve uh, muziek.